Nou, heb je de zaken duidelijk gesteld. Gelegd! Voor mij... steekt jij niet je ondergang. Als hij erin stikt, oké. Okay. Ik niet. Peter! Peter! Peter, kom terug, Thomas! Oh, er is zeker weer wat met Johnny, lieveling, hè? Kom nou! Hij is weg, Peter. Hij is weg! Wacht, weg. Heb je dat Johnny er is? Hij is verdwenen! Toen wij in het gebouw binnen gingen, zat hij hier op de grond. ja, ik kan in die tijd niet ver weggelopen zijn. John! John, we ben je! Aan roepen, help niet! John! Ja, maar we moeten hem terugvinden. oké. Oké, okay. okay, dat zal niet zo moeilijk zijn. John! Dan doe dan toch iets. Ja, maar wat moet ik dan doen? Hij kan alle kanten uit zijn. Ik luisteren, Erika. Loop jij langs die Rijnpalei, zeg. Tot wij dat blijkt. Ja. Goed uitkijken, ik neem de andere kant. Hier. Een En jij dan? Een stok. Goed, en waar en, zien we elkaar? Op het plein, oké. Okay? Goed. Tot straks! En als je hem vindt, roep je maar zo luid als je kunt! Ja, oké! Okay. Ja, Greta? Dokter Simons wil u dringend spreken, dokter. Ik geloof dat we iets belangrijks op het spoor zijn. Wij?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 Jullie hebben geluisterd naar het 21ste deel van de planeteneter door Julien van Remoertere, Dr. Kimbal op stang. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkes. Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Dr. Walter Simons, Willy Ruis. Professor Hinden, Frans Somers. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie Bert Dijkstra.